En ze kunnen hier naartoe komen. Het staat aangekondigd dat hier de opening is. De zijn onderweg. En de mensen zijn onderweg. Um... Hallo, de opening. De, opening. de opening! Hallo! De opening! Open. Hallo. Opening! opening! opening! opening! I.A. opening! Ja weer het woord in vuur en vlam In de geest van taal Vuur in de geest van taal Vuur in de geest van Simon Vinkenoog En onze troubadour Armand Met zijn hartverwarmende woorden Het vuur van de literatuur De gedichten gezongen der brandende schepen, verwarmende woorden en vlam in de pijp. Het vuur dat reinigt, het vuur dat je meenam en naar je toe kwam met troubadour Armand. We zetten het woord in vuur en vlam. Het vuur in de geest van taal, in de vrije ruimte. Een vlammend betoog op het vuur van Simon Vinkeroog. De vuurwaterval die vlammen lichtte met vuurige tongen. Het woord in de fik. Het vlammende voetstuk van water en vuur en olie. Dat Johnny van Doorn beklom met zijn magistraal stralende zon. Ja, ja. Welkom dus op vuurige tongen. Een festival... Een happening voor de geest en de longen. Dankjewel, lieve Hans Plomp en Yvonne van Doorn. En al die anderen die erbij horen, we blazen de vuurhoren voor Simon, Arba en Jolie van Doorn. Vrede van het Dordrecht collectief dicht bij de klank in de kerk. Ik kom je tegen in het ochtendlicht. Ik kus je voeten voor het ontbijt. Er volgt een zoen tussen je middag... waarbij ik het avonduur in je ogen bekijk. Echter, voordat wij daar samen komen... jij de nacht al op mijn buik schrijft. Dagdroom... Dag. Goedenavond Ruiggoort, hallo. We vinden het superleuk hier te zijn. Uh, bedankt voor de uitnodiging, nu al. Uh, het is een eer. Wij zijn uh, dicht bij de klank. Mijn naam is Wes Klootwijk en uh, ik uh, mag uh, het geheel aan elkaar praten. Wij zijn een collectief uh, uit Dordrecht om omstreken en wij halen streken uit met geluid en Dingen uh, als gedichten die we dan spreken en uh, dat gaan we vandaag voor jullie doen. En het grote deel van wat wij doen is, uh, ja dat zijn liedjes, dat zijn gedichten, dat zijn uh, zinnetjes op muziek. En uh, van tevoren hebben wij eigenlijk uh, niet veel doorgenomen. Het is juist ons idee om op het podium te kijken wat voor improvisatie er mogelijk uh, plaatsvindt en, uh, ja, maken wij de sfeer samen met jullie. Hebben jullie er zin in? Hé! Hey! Kijk, het mag er wel regenen. Maar hier binnen schijnt nu al de zon op heel veel van jullie gezichten. En uh, daar worden wij blij van. Dus uh, ik, uh, ik ga uh, de allereerste dichter uh, van vandaag ga ik aankondigen. Wij spelen beurt. En uh, af en toe horen jullie een lekker nummertje. De allereerste dichter van dienst van vandaag bij Dicht bij de Klank. Dat is een man met een volwaardige stem. Het kan versnellen, het kan verstillen. Je kan soms wat wensen, soms wat willen. Deze man heeft het soms allemaal en schiet soms tekort. En uh, ook dat is uh, ja, toch wel alle liefde op een, op een bord. Dames en heren, ik zou heel graag een warm applaus willen ontvangen voor niemand minder dan André Vels. Wessel, dankjewel. Ja, met zo'n entree. Uh... Jongens, op jullie. Schoon water. Uh, voor het volgende gedicht heb ik een vrijwilliger nodig uit de zaal. Oh, u, uh, u bent er allemaal al. Nee, nou laat maar zitten, dat is goed. Uh, Komt-ie. lama op de tocht. Laminaatverstrekker in tergend wit, verzet het busje. Het talenwonder verspreekt zich later op de avond. en neemt de gastvrouw mee in zijn val. Ook hier is verf het antwoord. Telt de maten. Hij gaat los. Chertzo aan Dante. In een onvolprezen macht. Uit duizenden uiteen. Om miljoenen te volgen. Multimo. Maximo. Mas. Zomaar. En zie de dagen gaan op natte ramen. Waar het einde is gebleven. Het was hier net nog. Waar verlies het voegwoord is tussen op te staan en voor te moeten. Alsof de wil om te winnen breekt. In niet te lijmen stukken. Op paard, geef mij gelijk. En schaamteloos lachend, zijn over de schutting gooit. Trekt Hercules nog een sprintje en laat de dageraad. Wat hij is. Als Archimedes in zijn bad verzuilt. Betrad Venus met haar hand in de doos van Pandora. Als op hetzelfde moment Baches zich naar Adam verslikt in een pinda en de haan driemaal hoort kraaien. Loktoos, Loktoos, Sansen in de bocht. De halve vraag is waarheid. A. Hij was hier wel met takalsarmen B. Hij was hier niet met takalsarmen Hij nee, is hier nooit geweest met takalsarmen Ze weten het niet en dat is dan ook de antwoord. Pershuis neemt Bloemenwerw en wijn. Adonis, vrij bodem en wij vissen. En in die veerieke sfeer, er bent de maan in poedervorm. Als Hela Saturnus hiele ligt. Treft de bliksem Ariadne. In spin. De bocht draait in. Petrus is er onderste bovenband en geeft de geest aan Patos. Het heelal in C, compleet mineur. God zal mijn lief hebben! Titanen, Titanen, wat heb je gedaan? Als het bloed niet kruipt. Als het bloed niet kruipt. Wat well dan? Deze is voor een hele oude vriend die ik in dit gedicht Robby heb genoemd. En de muzikanten weten dan wel hoe laat het is. Hij mag gedanst worden trouwens. Ik ga u niet tegenhouden. Het heet Hai Robby. Robby in de wieg, Robby op de knie, Robby aan de tafel, Robby in de tuin, Robby op vakantie, Robby aan het strand. Robby in de zee, Robby op de gang, Robby aan het stuur, Robby in de klas, Robby op de fiets, Robby aan de telefoon. Robby in het midden, Robby op het bed, Robby aan het spelen, Robby in het gips, Robby op de brommen, Robby aan het roer. Robbie in de war, Robbie op de bank, Robbie aan het bier, Robbie in de put, Robbie op de vloer, Robbie aan de bar. Robbie in de band, Robbie op zichzelf, Robbie aan het woord, Robbie in de wolken, Robbie op de lat, Robbie aan het raam. Robbie in gesprek, Robbie op de pof, Robbie aan de gang, Robbie in het eerste, Robbie op de stelling, Robbie aan de kook. Robbie in verlangen, Robbie op verzoek, Robbie aan de game, Robbie in extase, Robbie op de vlucht, Robbie aan het eind. Robbie in de kist. Robbie in de schouders. Robbie in de mist. Deze is uh, voorlopig even de laatste. Heet Midden Riff. Okie, okie, prauw, prauw. Tissen had die pan. Oftewel die nat, nat. In die gedachten neem ik er nog een. Qua le voile peuple, et le de la douleur. Sta Klander op die mat. Maak die sprongen. Neem dat gezin. Waar alles heilt. En niets daartussen. Okie oké, prauw prauw. Oftewel die pan, pan, waarin gedachten liggen los de weken. Regenslaag tegenmateloos die dansiedans. -dans. In bergen verschot op tocht gezien. Kraagt de stoet op stelte. Okie okie, prauw prauw. In vieren prachtige gevels op de huizen. En u denkt mij te zeggen door in rekenschap te vrezen, dat ik beloof nooit, nooit op de nimmeling, In die, in die gedachten zag u mij niet, wilde mij niet horen, trapte mij op geen idee de velden. Oki oki, prow prow, weg zijn zij. Vels. En op de muziek hebben wij niemand minder dan Arjan Loeve. We hebben op. Dank Percussie, Daan Bruinings. En op de andere kant op de muziek hebben wij de broer van Arjan, dat is Marijn Loeve. Geef hem een warm applaus, dank u wel. Dan is het nu tijd voor de man met de warmste en rustigste stem van heer Jansdam. Het is een man die wat langer is. Als ik moest kiezen de rest van mijn leven met een grote vriendelijke reus te leven, dan was het niemand minder dan. Geef een warm applaus voor Kees-Jan Visser. Zo mooi ben ik volgens mij nog nooit uh, geïntroduceerd. Ik ben het uh, rustpuntje in, de, in dit optreden, na het geweld van André Vels. Uh, ik wil beginnen met drie sonnetten, Ouderwetse sonnetten. Geïnspireerd op sonnetten van Martínez Nijhoff, mijn uh, favoriete dichter. Uh, het tuinfeest van Nijhoff wordt bij mij aan de rivier. Er kwam wel een subtiel tokkeltje bij misschien. Maar... De langste avond van het jaar... Kampvuur geeft glans aan gezichten. En aan de rivier verlichten ook onze woorden elkaar. Dromers in groepsverband, we willen dit vasthouden. Dit voortdurend vertrouwde hebben we nauwelijks in de hand. Zie de schepen glijden als veranderend de koor door het water snijden. Er wordt gezongen rond het vuur. Een breekbaar koor klampt zich vast aan dit uur. Ik denk, het bekendste gedicht van Nijhoff is De Moeder, De Vrouw, waarin hij naar de brug gaat en zijn, moeder, zijn overleden moeder ontmoet. Bij mij heet het Op Zee. De zeeman in mij moest zeewater zien, kusten en mensen uit het oog verliezen, hoge golven, zwarte wolken doklieven en jou in de wind vergeten misschien. Mij varende losmaken van jouw ziel, die mij bijna bodemloos achterliet. In de leegte die licht en ruimte biedt, zit je aan tafel met je verdriet. Kort daarna dook ik op uit die mystiek, omdat mijn lieve moeder stem mij riep. Kom maar hier, jongen, en hoor de muziek. Haar aanraking voelde bijna fysiek. Ze troostte, maar was er eigenlijk niet. Alsof ze in nevels over het water liep. Eh, uh, sonate van Nijhoff is bij mij die uh, end geworden, een gedicht over de doors. Hoor nu dan Jim Morrison's einde. De zon daalt met schroeiend gezicht, door een einder met wiegende bomen, vervangen door kunstmatig licht. Ik hoor het orgel mystiek dijnen, hoor hoe de stem voor stilte zwicht. Hoor nu dan Jim Morrison's einde, de zon daalt met schroeiend gezicht. Terwijl hij de woorden tot ons richt, hoor ik het werkelijk zijnde, de klank van het naderend einde. Bij het allervroegste ochtendlicht slibben de platengroeven dicht. Hoor nu dan Jim Morrison's einde. Dan nog een paar uh, lichtvoetige, korte dingetjes om mee af te sluiten. Uh, het volgende gedicht gaat over uh, overmoed. Af en toe moet je een beetje overmoed hebben, anders kom je nergens. Soms loopt het niet goed af. Zoals in Slootjes springen. Dit slootje kan ik hebben. Het is niet breder dan ik lang ben. De koeien kijken toe met onbezorgde of verbaasde blik. En ik zet vastberaden af vanaf het gras. Zie dan in de lucht pas mijn zelfoverschatting. Druipend van slootwater, het kroos op mijn lippen, zeg ik de gedag, Dag koeien, dag. Iets over de stemmetjes in je hoofd die in de put kunnen praten, maar als je geluk hebt er ook weer uit kunnen praten. Berg op. Ik werd mijn eigen berg om te beklimmen. Zo erg had ik mezelf in het dal gepraat. Had al langere gevoel van dalen, grabbelde nog links en rechts, maar te laat. Bekeek de schade, veegde het stof van mijn schouders en was in wankelen staat. Ik besloot nu toch weer omhoog te klimmen, mij doof houdend voor negatief geblaad. Schreeuwde mijn mantra's, spande mijn spieren en klom naar een gloednieuwe dageraad. Ik vind het wel mooi om af te sluiten met pijp uit. Op zondagochtend slaan wij stammen tot godverdomse mootjes. In de middag bezien wij heigend het slagveld in de lage mist. Dode bomen klaar voor de haard. Daar gaan ze diagonaal in vlammen op, de schoorsteen in en uit, het bos in, de pijp uit. Dank u wel. Dames en heren, Kees-Jan Visser. Um, wij van Dicht bij de Klank doen ook verzoekjes. Um, dat is eigenlijk maar één verzoekje en dat is aan jullie. Wij kampen een beetje met, uh, met geluid uh, overdadigheid en kunnen onszelf moeilijk verstaan. Dus dames en heren, achter in de heilige kerk van het Ruigoordse zou u het volume ietsje willen laten zakken. Dank u wel, dank u wel. Dat maakt het iets verstaanbaarder. Dames en heren, wij gaan door met de volgende dichter van het eerste blokje. En dat is niemand minder dan Jame Kwant. Jee, wie is die jongen? Geen idee. Maar is er, gelukkig. Er gebeurt het op het podium. Hallo Ruigoort, leuk dat jullie er zijn. Fijn dat ik erbij mag zijn. Ah kijk, fluiten. Altijd worden hier. Dank jullie wel, dank jullie wel. Ik euh, wil beginnen met een quiz. Ik ben benieuwd of jullie kunnen raden waar dit gedicht over gaat. Ik geef één hint. Kleine vriend. Groen. Klein. En onbezonnen. Niemand, ha, nee niemand, weet waar het eindigt. Maar het is ooit begonnen. In het paradijs misschien. Toen alles nog koek en ei was. Ja, ook daar was ik al te zien. Ik ben er altijd. In grote aantallen. Want ik heb heel veel vrienden. Die allemaal de aandacht willen. Maar nogal eens onder de voet vallen. Ik snap het wel. Klein als ik ben. Wil ik het liefst de hele wereld bedekken. Kijk. Ik ben hier. Maar ook hier. En hier. Goed zo. Maar soms... Soms maai je me zomaar weg. En dan moet ik wel even bijkomen. Maar gewoon, gewoon lekker door. Na al die pech. Door me aan alles en iedereen te vertonen. Want ik kom overal. Overal voor. Ja. Je mag van me eten. Als je daar dan beter hebt. Ik gun het jou nog steeds, mijn lieve koe. Als jij dan nog steeds lekkere, oh zo lekkere melk voor me hebt. Zolang ik de natuur aan mijn zijde heb. Want ik groei naar goed weer, ook weer bij slecht weer. En soms is alles mooi en kun je je in mij verstoppen. Maar ook als je het even niet meer weet waar je het zoeken moet... Dan ben ik graag bij jou en jou betrokken. Ja, wat ben ik nou? Ik verbind de weg naar de bomen. En de duinen naar het strand. In jouw voeten tot je hoofd. Wanneer je in mijn zachtheid belandt. Ik laat me graag uit het veld slaan. Voor een potje voetbal. En kijk niet zin. Wanneer je me opzoekt. voor een fijne picknick. Maar hoeveel ik er ook ben. er is steeds minder van mij. Verstopt door alle gebouwen, auto's en wegen. Het liefst had ik hier in al die tijd. toestemming voor gegeven. Maar iedereen doet toch maar. Met me wat hij wil. Want ik geef nooit antwoord. Ik blijf altijd liefst stil. Ja. Zo stil. Zo stil. Zo stil. Maar stil. Als het onkruid. Laat ik mij. Niet zomaar vergaan. En als je op me wil bouwen. Als jij op mij wil bouwen. Dan blijf ik. Voor jou. Sta. Ik ben en was het tapijt van de natuur Ik maak graag iedereen belangrijk die op mij loopt En al zal ik nooit de mooiste zijn of iets wat je voor je liefde koopt. Klim ik toch uit mijn schuld. Want ik zal... Want ik zal... Ik zal zijn waar je me vinden wil. Op elk uur. Op elk uur. Op elk uur. Want ik ben... Want ik ben, daar komt hij opletten, want ik ben. Gras! Je kleine hulp. Dank jullie wel. Applaus inderdaad voor iedereen die het gelijk geraden had. Ik ben trots op jullie. Goed zo, die meneer erachter met dat biertje. Ik zag het, u wist het gelijk. Dan gaan we nu even bomen. Als we dan nou toch met de natuur bezig zijn. En uh, deze is uh, wederom voor de natuur. Wat is die toch belangrijk, zeker hier? Even stemmen. Ja. De gitarist komt even in de stemming. Heel goed. Hopelijk jullie ook. Ah, ijzer. De aarde ontwaakt in regen en warmte gelaagd. Een stralend begin. Goede bodem, hoop, goede zin. De, de, de knop van, van het blad ligt op in de zon van, van gemak. En zich rijdt zich los in de val van de tak. En dit is de draai, dit is de draai van het rad. Ja. En dit is de draai, dit is de draai van het rad. Ik klim op, omhoog. Een lach in mijn gezicht. Gaan erop uit, nachten vol zon. Eeuwig licht. De knop van, van het, het blad lift op in de zon van, van gemak en laat zich los in de val van de tak. Van de tak. En dit is het rij, dit is het rij van het rad. Ja, dit is het rij. Dit, Dit is de draai van het rad Ik breek af, wordt rot in de stilte van het stilstaan. En veerkracht verdraait het verdriet. En wie niet wint, en wie niet wint, en wie niet wint, wie niet wint en wie niet wint, waait weg, waait weg. Aardig en ik, leg me erbij neer. Laat haar zijn. Zoals het was, zoals het was, zoals het was, komt weer. De, de knop van, van, het van het blad, heeft op in de zon van gemak. En, en laat zich los in de val van de, van de tak. En dit is de draai, dit is de, dit is de draai, draai van het rat. Van. Jongens! En dit is de, is de draai, draai. Dit, dit is de draai, draai, draai van, van het rat. Kijk, gaan mensen los. Goed zo. Komt-ie nog heen? En dit is, is de draai. draai, dit is de draai, draai van, het van het rat. Nog keertje. Ja. En dit, dit is het draai. draai, dit is de draai, draai van het rood. Draai jullie mee. Ik brak af, werd rot in de stilte van het stilstaan. En veerkracht verdraaide het verdriet. En wie niet wint, wie niet wint, wie niet wint, wie niet wint, wie niet wint. Waait weg, waait weg, waait weg. weg. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Bedankt voor iedereen die is binnengewaaid. We waarderen het. Um, volgende tekst gaat iets serieuzer zijn. Jullie zijn gewaarschuwd. Een ode aan mijn vader, genaamd Vader. Vader, één woord voor de, voor de man die het nooit gekend heeft. Als een, als een onuitgesproken waarheid geleefd en te vergeefs op zoek naar de verloren tijd. Vader... Een spiegel met een verborgen gevaar. Blijkt ons familiewapen. Reflecteer ik in mijn vingers. Wanneer ik je scherven wil oprapen. Vader. De keren dat ik je sprak. ...waren bekoeld als de sneeuw. En warmde wanneer ik je zag. Dan is dat nu verwaterd in een schreeuw, vader! Vader! Vader, verraden door een vriend... Overleden door een buitenzinnige insteek. Was de willekeur die jouw einde bleek? Een beter lot had jij verdiend, vader. Vader, hier spreekt jouw zoon: Ik was graag je vriend. Door dik en arm. En het liefst... Het liefst was alles heel gewoon. Maar weet... Maar weet... Dat wanneer ik mama weer omarm... Dat ik aan je denk... Dat ik aan je denk... Vader... Dat ik aan je denk... Dank jullie wel, dank jullie wel. Dan gaan we nu naar een korte break. Dames en heren, ik geef een heel warme plaats voor Jamie Kwans. Wij onderbreken deze dichtelijke voorstelling voor een muzikaal intermezzo... Geef een warme applaus voor Arjan Loeve, Marijn Loeve en Daan Bruinings. you know me so why don't we hang out we go to that same school so why don't we have dinner we both like to eat so why don't we go together You know I wanna call you up all hours of the day but I don't know I don't know what to say so why do, do the talking and I listening for it and we could sit down I think you should know I am shy, I am humble And I think you should know you should know I am shy, I am humble, and I think you should know, you should know, you should know. Dank jullie wel. Dames en heren, wij gaan door met het tweede blokje met de dichters. Van Dicht bij de Klank. De volgende dame is de koningin van Dicht bij de Klank. Zij is de dochter van Jan P., ze is de zus van Elmer. Dames en heren, geef alsjeblieft een warm applaus voor niemand minder dan Merel Meijers. Dankjewel voor deze introductie. Ik had bedacht dat ik het zonder muziek een beetje ging doen. Mag dat? Ik had bedacht ik ga het even zonder, zonder muziek doen, heb ik net bedacht. En ik wou beginnen met uh, het gedicht dat heet Advocaat uh, van de Duivel. En uh, hou dat in uw achterhoofd. Het is de Advocaat van de Duivel. Ergens in mij wacht een strijder op de dag dat de derde wereldoorlog uitbreekt. Jij geschept wordt op de rotonde. Onze buurt wordt platgebrand. Men de status quo verwerpt en de rivieren overstromen. En het wordt tijdstrijder... Wat is het niet zo dat? We slaven zijn in een economie die zijn tax bereikt. Niemand nog echt weet waarheen en waarvoor. Iedereen alleen, afgestompt, op schermen tuurt. De mensheid haar langste tijd heeft gehad. En we allang zwemmen in spul en onbenul. Papier is nat van de regen. Het wordt tijdstrijder. Wat is het niet zo? Dat alles geoorloofd is in oorlog en liefde. Dat verdriet het belangrijkste blootlegt. Dat woede ons kleur laat bekennen. Nood wetten breekt en leed verbroedert. Ze zeggen: What doesn't kill you makes you stronger. Maar ze zeiden ook: Arbeid macht vrij. Vecht daarom voor overmorgen. Vecht tegen de vijand, wie dat ook mogen zijn. Zelfs als wij dat zijn. Vooral als wij dat zijn. Het is tijdstrijder. Hij is met ijdele hoop een witte vlag. Dus. Een kort, een kort tussendoorstukje. Het is een stukje advies. Tien voor half elf is en voelt later dan kwart over tien. En dit minutieuze verschil maakt waarom je altijd zorgvuldig je woorden moet kiezen. Want puinhopen liggen en oorlogen woeden tussen je bent leuk en ik vind je leuk. Ik vind je leuk is natuurlijk altijd beter, want dat gaat over ik vind jou leuk. Je kan zeggen je bent een leuk mens, maar dan weet je nog niks. Goed. Dit heet NL Alert. Dat is een paar jaar geleden werd er een sms verstuurd... En daarna werd er een, uh, nog een sms verstuurd... dat het nummer, wat eerder genoemd was, niet klopte... en dat 112 ook uit de lucht was. Dat is even geleden. Goed, NL Alert. U wordt hierbij vriendelijk doch dringend verzocht... het zinkend schip te verlaten en zich te begeven... naar de dichtstbijzijnde nooduitgang... vanaf waar wij u zullen begeleiden naar de reddingsboten. Laat alles wat u lief heeft achter. Red uw vegenlijf nu het nog kan... Vergeet niet uit te checken. Omarm het ware avontuur. Wekt de soldaat in uzelf. Ga niet lang start. Wij verzoeken u bij deze met klem. Pak niet meer dan u kunt dragen. Houd u alstublieft altijd rechts. Vrouwen en kinderen eerst. En bovendien te alle tijden. Geen paniek. Geen paniek. Wij vragen u tot nader order alle bruggen achter u te verbranden en zo niet dan AUB dan toch. Protesteren wordt ten zeerste afgeraden. 112 is uit de lucht. Wie ga je bellen? Onthoud goed, daadkracht zal rijkelijk worden beloond. Met ingang van vandaag is het u versus de rest. U wordt TZT, DWZ. Indien gewenst, in gelegenheid gesteld een sms te sturen aan hen die zich elders bevonden op het moment van Etcetera. Dank u wel voor uw aandacht. Succes! Dat was de dienstmededeling van de, van de NL Alert. Oh, Hallo, ik ga het afronden. Uh, met iets vrolijks, want dat is ook gezellig. Uh, en dat heet Wees Geen Requisiet. En daar mag wel een vrolijk muziekje bij. Ja. Okay. Ik, uh, ik deed namelijk auditie voor de hoofdrol. En ik kreeg een rol als kamerplant. En weet je, een kamerplant, het was een, ja, het was een mooie bel en een leuke ook. En ik speelde haar met verven. Maar het was wel een kamerplant. En weet je, we repeteren ons een ongeluk. En dan na maanden bleek er voor mij dan toch geen ruimte in dat stuk. Daarom vertrok ik met de Noorderzon op zoek naar een ander podium buitenlandse sferen toonde ik mijn talenten in een wervelende one-man show ik schoot niet langer wortel ik plukte mijn vruchten en oogste waardering en applaus dus als alles door je vingers glipt herschrijf het script pak de regie en wees nooit minder dan poëzie. Dank jullie wel. Dames en heren, dat was Merel Meijers. Oh. Wij gaan uh, door met uh, de ene laatste dichter van dienst van vandaag in ons clubje. Het is een gastdichter van ons. Het is een man. Het is een zuivere import Amsterdammer sinds jaar en dag. Hij vindt zijn oorsprong uit uh, Papendrecht... Hij is mijn persoonlijke eeuwige jeugd, vriend. En wij zijn hartstikke blij om hem vandaag hier uit te mogen nodigen. Het is een filosofisch dichter en we zijn ook benieuwd wat hij gaat doen. Maar geef hem een heel warm applaus. Voor Tim Klein. Ging je het een keer niet zo filosofisch doen, krijg ik dit weer, weet je wel. No, vooruit. Ik weet nog dat ik in de zandbak lag, of in het gras, of misschien op de tegels, of misschien ergens anders op, achter mijn houten school met het abstracte muziek, die waar ik veel langer tegenover woonde dan dat ik op zat. En ik daar achter mijn school naar boven keek, naar het wolken en het blauw. En misschien zelfs haar van voor me voorhoofd verlies. Ik moet een jaar of vijf zijn geweest. En ik daar lag in een droom, zon in mijn gezicht, voor misschien maar een minuut, maar wat voelde als een eeuwigheid. Zoals toen is het daarna nooit meer geweest. niet stilstaan. Kom op nou. Er is muziek hier. <laughs> op een kinderverjaardag heet de volgende. Angstige wereldvreemde triestheid uit de jeugd. ...sepia groene woonkamers vol met kletsende volwassenen. Zweren van spekkoek en satésaus... ...met jeugdvriendjes spelen op het witte tapijt. Met kussens de vlekken bedekken en met tegenzin weer naar huis... In deze wereld wonen kleine mannetjes in kleine huisjes, gemaakt van kartonnen doosjes. Worden er kleine leventjes geleefd die maquettes zijn van de werkelijkheid. Nooit een werkelijke spiegel van hoe de werkelijkheid zich werkelijk zal ontvouwen. Maar desondanks worden zij wel degelijk geleefd. Want overal in deze wereld wonen echte mannetjes in echte huisjes. Gemaakt van echte kartonnen doosjes. Wandelende wanen, levend tussen het industriële puin dat men steden noemt. Vergeten is men dat deze maquettes geen ware afspiegeling waren van de realiteit. Zij is naar ze gaan leven en maakt zo in een gestaag tempo haar eigen nachtmerrie werkelijkheid. Daar sluit ik mee af. Een goede keuze. Dat heeft meerdere betekenis in dit geval, maar dat komt zo wel naar voren, denk, hoop ik, denk ik, vermoed ik. Ik zag hoe ze richting de uitgang liep, twijfelde, toen toch omdraaide en uitbundig zwaaide, en toen tevreden het pand verliet. Dank jullie wel. Dames en heren, was Tim Klein. Yes. Ik begin met minimale muziek. Gewoon klein beginnen. Dames en heren, het is dan wel weekend niet zomaar een weekend. Het is een pinksterweekend. Een extra lang weekend, maar dit <laughs> nummer volgende tekst gaat over uh, dat wij uh, misschien wel weer gaan werken binnenkort. Sommigen van ons. Ik wel. Um, en dit gaat uh, om... Um, ja... De, de, de voorliefde... voor uh, de dagelijkse sleur. Ja? Och, wat houd ik toch van de stad... op dagen zoals deze. En stel je nou toch eens voor... nog mooier... wanneer dat het op zo'n maandag of dinsdag regent. Want op die dag klinken de rinkelende tramgeluiden gewoon als ijskarretjes. En alle werknemers in pak op grasstrooklunches... zien er die dag uit als kleine kinderfeestjes. En alle auto's voor het stoplicht... zien er vandaag uit als een wachtrij voor een parkeerplaats aan het strand. En die lumpia kraam aan het wena of de Damja is de place to be voor een slushpuppy? En zie dan toch dat treinstation. Dat is vandaag het vertrek van een gondel naar een uitzicht. En voordat ik dan naar binnen ga, toch nog even checken, ja... inderdaad, het is zo'n zo pergola. En wie wacht daar aan de andere kant van de poort... Bovenaan de klif, de mensen waarvan beide kanten zo lang niets is gehoord. En dan naar buiten. En die bijna botsingen op de fiets. zijn vandaag de toevallige ontmoetingen met lang niet geziene vrienden. En die oudjes voor het zebrapad zijn vandaag je eigen opa en oma. Zo lang niet gezien en zo gemist, maar vandaag, ach. Gewoon alsof hij er weer is. Ja, de straten zijn je eigen tuinen. De foodtrucks zijn caravans op de camping. En die pooierauto's veel te luid geluid draaien vandaag de muziek van je favoriete oude gouden café. De straten zijn je tuinen. En dan weer een melding, een trilling, een vibratie. Iemand aan de deur, een e-mail. Nee, dat is vandaag een anzichtkaart. Een aanzichtkaart waarop staat die dagelijkse sleur, dat is je vakantie. Want het is zomer, het is feest. Elke dag in je eigen stad. Hier de warme groet. En het ga je goed. Groetjes vanuit je eigen stad. Dank u wel. Dank u wel. En dat was inderdaad heel fijn gespeeld. Ja, want voor dank de mensen wel. die nieuw zijn binnengekomen... van tevoren weet de dichter niet wat uh, ja, de muzikanten gaan spelen. En andersom ook, zij weten ook niet wat, uh, wat de dichter gaat voordragen. Dus daar ontstaat dan iets. En dat uh, nou, beviel me wel, uh, persoonlijk. Ja. Dank u wel. Dank, ja, u, wel. dank u wel. Um, volgende tekst, dat is... Uh, Dit gedichtje, dat heet Bestaan. Bestaan, ja, ja. Die doe ik even zonder muziek dan. Ja. De vraag is namelijk... Um, bestaan spiegels die minder grijze haren laten tellen? Bestaan glazen die doen ontnuchteren? Bestaan kerkklokken die je voorspoediger laten lopen bestaan muzikanten die het gehoor teruggeven of schoenen die drempels doen verlagen bestaan lijsten die het gemis kunnen omvangen bestaan zinnen die littekens te niet doen of vitamines die dementie doen vergeten nee maar goddank is daar de lach die langer laat leven. Dank u wel. Ja. Yeah. Uh, volgende stuk heet uh, Niet één, maar twee vrouwen. Yeah. Er zijn twee vrouwen waarvan ik houd. Dat zijn mijn meisje en mijn moeder. Want kijk, ik kan gaan waar ik wil... tot in de nee treuren waar dat ik moet. Maar bij jou voel ik me goed. Er moet veel gebeuren... ...voor ik eenzaamheid ervaar. Maar varen zonder jou is exact wat nodig is... ...om mijzelf tegen te komen. Dus verlaat me. Laat mij dan verdrinken... ...in alle verdrieten om mij heen. Laat mij dan rennen door velden vol vrouwen... Zonder het gevoel van houden van jou. Want jij bent zorgzaamheid ten tijde van ziekte. Jij bent voeding ten tijde van armoe. Ja, jij bent muziek wanneer ik de doofheid heb bereikt. Want dat vertrouwen dat achter jou ligt... En dat kunnen bouwen op jou. En wanneer ik weer niks word. Is alles wat ik nodig heb te kunnen zijn. Ben jij. Net zoals mijn moeder. Die zichzelf wegcijferde zodat ik mij kon zijn. Ik hou van je. Ondanks woorden van woede. Je bent mijn liefde, ondanks acties waarvan ik vermoedde dat jij ze deed. En toch, en toch wil ik niets liever, niets liever dan jou vinden, wanneer ik de liefde weer vergeet. faith and dust is a light to find your name there's something faint no yellow way set stone ready to wait still alive for you Dankjewel. Dames en heren, wij waren dicht bij de klank. We willen jullie enorm bedanken voor jullie uh, mooie aandacht en uh, mooie gezichten. Ik wil uh, onze eerste clubdichters ook naar voren vragen. Uh, geef een heel warm applaus voor Kees-Jan Visser. We hadden André Vels, Jay McQuant. Achter mij onze gastdichter Tim Klein. Onze koningin Merel Meijers. Op de muziek hoorden we Arjan Loeve, Marijn Loeve en Daan Bruinings. Je kan ons volgen, Dicht bij de Klank, op Facebook. We willen Marcia bedanken, we willen Ruigoord bedanken. Mijn naam is Wessel Klootwijk. En, en de technieken willen wij uiteraard ook hartstikke bedanken. En uh, we wensen jullie nog een hele fijne voortzetting. Wij waren Dicht bij de Klank. Tot de volgende Vurige Tongen en tot ziens! Luistert naar Radio Vreugdongen Festival, Pinksteren, Ruimpoort 2022. Luistert naar Radio Ruimpoort. Je luistert naar Radio Ruimpoort. Je luistert naar de aflevering van Ruimpoort Radio. Ruighoort. Ja, kunnen jullie niet nog ja, één een keer in de ja, ja, ja, ja, ja. Single, ja. Radio. Ja,